De dag na Thanksgiving staat bekend als Black Friday. Dit weekend gaan zo'n 138 miljoen Amerikanen winkelen... en op jacht naar aanbiedingen. Ondanks het geweld waren de winkeliers... enthousiast over de eerste dag van de kerst in Kopen. Voetbal dan, Eredivisie. Afgelopen avond één wedstrijd. Koploper AZ won thuis met 2-0 van FC Utrecht. Het weer, vannacht wisselen opklaringen en enkele wolkenvelden elkaar af. Overdag eerst droog, maar later volgt vanuit het noordwesten wat regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1 en Casa Luna, Klaas Drupsteen. Goedendag, welkom bij het tweede uur van Casa Luna. En in dat tweede uur praat ik altijd met luisteraars en dan verzinnen we ook een luisteraarsvraag. En die wordt vaak bedacht naar aanleiding van het eerste uur. Nou, dat ging over ondernemen. Attila Aitekin was de gast in Barcelona uh, en uh, hij is een ondernemer en hij houdt zich ook bezig met andere ondernemers. Koppelt jonge ondernemers aan topondernemers aan CEOs. Nou, de vraag die ik aan u wil voorleggen is: hoe ondernemend bent u? Heeft u een bedrijf? Bent u een succesvol ondernemer of misschien uh, wat minder succesvol? Misschien bent u net als uh, Attila ook wel eens failliet gegaan? Um, het kan ook nog zijn dat u geen eigen bedrijf heeft, maar er wel van droomt. Misschien wilt u er ooit een beginnen, of binnenkort. Het kan ook nog zijn dat u heel ondernemend bent, maar geen bedrijf heeft. Je kan ook op allerlei vlakken ondernemend zijn. Wat doet u en wat verzint u dan allemaal zoal? Um, nou ja, daar kunnen we het over hebben. 0800-1121. 0800, 1121. 0800 1121. Als u wilt bellen, casaluna.ncrv.nl. Voor de mailers, Casaluna NCV.nl als u wilt mailen. En de Twitteraars die kunnen dat doen via uh, hashtag Casa Luna. Even kijken of het er al wat is. Ik ben trouwens zelf ook ondernemer geworden sinds uh, korte tijd. Sinds. Uh, even denken. Januari, denk ik. Ja, januari was het. ik. Werk nog steeds voor een deel bij de NCV. Maar ook actief als ondernemer. En ik moet zeggen, dat valt nog niet mee. Dat vind ik best lastig. Dingen bedenken, dat vind ik nog wel te doen. Maar dingen aan de man brengen, dat vind ik alweer weer lastiger. Dus ja, misschien heeft u voor mij nog wel een goede tip. Eh. Uh, de vraag dus, hoe ondernemend bent u? 080112? Uh, de eerste beller die ik aan de telefoon heb is Louise van Proosdij. Goedenacht. Goedenacht. U bent ondernemer ook? Ik ben sinds twee jaar ondernemer. Uh, ik ben begonnen op mijn 62e met een eigen onderneming. Uh, het heeft wel een lange aanlooptijd gehad. Ik heb, eerst, uh, ik heb een oud huis geërfd van mijn grootmoeder. En daar stond een bijgebouw bij. En daar hebben we eerst meer dan twintig jaar terug de praktijk van mijn man in uh, opgericht. Die was psychotherapeut. Mm -hmm. Maar die is uh, helaas na uh, zes jaar overleden. En toen heb ik de dochters hebben in het huisje gewoond. In, uh, en toen zij eenmaal goed en wel uh, de uh, Apeldoorn uit waren en aan het werk waren, ben ik begonnen met een bed en breakfast. En ik heb eerst, uh, uh, ik ben veertig jaar in de verpleging. Ja. En ik heb eerst geprobeerd om uh, een, daar een, een heel uh, kleinschalig zorghotelletje op te richten. Maar dat is niet gelukt, uh, omdat u net zei over het aan de man brengen. Ja. Uh, dat is niet gelukt omdat het te kleinschalig is. Ik heb contact gehad met uh, ziektekostenverzekeraars. En toen heb ik aansluiting gezocht bij erfgoedlogies. En nu heb ik een uh, echt wel goed lopend uh, bed en breakfast. En, en twee kamers, begreep ik dat nou? Nee, één. Het oh. is kleinschalig, maar het is wel heel, uh, heel speciaal. Maar dat zijn alle, er uh, alle bed en breakfasts van erfgoedlogies. Hoor. Dat is allemaal heel speciaal. En, en wat is de bezettingsgraad? Zo heet dat geloof ik? Ja, dat is natuurlijk nog, uh, ik ben nog maar pas begonnen, maar het loopt. En uh, uh, uh, het heeft toekomst. En um, dat vind ik het leukste. Het is wat uh, de spreker hiervoor zei. Van uh, je, je wil iets. En ik heb het altijd in mezelf uh, voelen borrelen. Je wil iets. En dan is, zijn twee dingen. Uh, je moet wat weer ervoor opzij zetten. En uh, dat het topsport is. Dat is absoluut zo. Ja, en geldt dat ook uh, voor, voor u? Oh, dat is zo'n topsport. Zo'n topsport. Want het, is, het moet perfect in orde zijn. De omgeving, ik heb twee hectare. Dus het, het moet helemaal goed aangelegd zijn. Het moet opgeruimd zijn. Het moet gemaaid zijn. Het moet gewied zijn. Uh, het moet schoon zijn van buiten en van binnen. Mijn eigen huis ook van buiten en van binnen. De weg moet goed begaanbaar zijn, de operala moet goed begaanbaar zijn, het blad moet weg zijn. Het is hmm. ontzettend veel werk. Doet, weer... doet, u, doet u dat zelf allemaal? Nee, toch? Wat? Ik doe het allemaal zelf. Echt ja. Ja. ja. En uh, ik weet eigenlijk niet of ik het mag vragen. Ik doe het gewoon. Heeft u een website? Uh, ik, ik sta op de erfgoedlogies. Oh, wacht even, ik ga even kijken. Want ik erfgoedlogies. ben wel benieuwd. Erfgoed... Erfgoedlogies.nl? Uh, www.erfgoedlogies.nl Ja. En dan Huis de Buizert. Even kijken. Als het huis... goed is, komt het er dan. De... Beschrijving. Buizert. Ach, ik zie het staan. Een wit boerderijtje. Klopt dat? Dat is het jachthuis. Dat is mijn huis. Waar oh, ik ja. in woon. En dan, en dan... Uh, daaronder zie je Huis de Buizert. Bijgebouw. Ah, okay. Ziet er mooi uit. En ja, hoe doet u dat het met mooi. het ontbijt? Als je, Wat zegt u? Uh, hoe gaat het met het ontbijt? Uh, nou, ik uh, haal alles, want we, we zitten vijf kilometer van de winkels vandaan. En dat doe ik in de ijskast. En dan kunnen mensen zelf hun ontbijt uh, krijgen oh, okay. en, uh, en nemen wanneer ze er zin in hebben. Wat leuk. leuk, dat je het meteen opzoekt. Ja, ik ben, ik ben gek op bed en breakfast. Ik hou alleen meer van. De, persoonlijk hou ik meer van een ontbijt dat voor je klaargemaakt wordt. Nou, dat kan ook. Oh, dan doen wij dat als ik daarmee... Ja, <laughs> uh, alles is mogelijk. Oh, ik zeg, ik, uh, dat is ook iets van een ondernemer, nooit nee zeggen. Altijd zoeken naar het ja, hè, en, en dan hoe, hoe we het gaan, uh, hoe, hoe we het gaan uh, in praktijk gaan brengen. Maar altijd, altijd proberen, ja. En, en heeft u zelf gemaakt de gym? Dat kan ook. <laughs> Zonder zelfgemaakte jam kom ik niet. Dat is een, dat is een principe. Nou, dat, dan, dan moet het door mij gemaakt zijn... of mag het ook door een andere hele kundige mevrouw gemaakt zijn? Uh, ja, dat is, dat is een grensgeval. Nou, er zijn hier in de buurt heel veel mevrouwen die heerlijke jam maken. Ja, <laughs> nou, dan mag dat ook. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja maar Ik word altijd heel enthousiast van lekkere ontbijtjes. Maar niet als ik ze zelf uit de koelkast moet. Hè. Dat vind ik minder. Nee, maar de tijd is wel prettig. Hè? Want ik, ja, ik haal wel verse broodjes bij de bakker Dat is vier kilometer of drie kilometer vandaan. Zoek ja. doe altijd op de fiets. En dan kunnen de mensen zeggen hoe laat ze de verse broodjes willen hebben. Maar ik doe de rest mogen ze helemaal zelf. Want ik ga me er niet, niet mee bemoeien. Vrijheid, blijheid. Ja. Dat vinden veel mensen toch wel prettig. Nou, leuk. Met hoeveel mensen kun je daarin? Twee. Twee. Kindje mee? En dat is heel comfortabel oh. en heel ruim. <laughs> nou, ik Buiten ga... ook, heel ruim. Ja, ik ga het go go goed in de gaten. <laughs> maar houden. Ik vind het leuk om. Ik, ik vind het vooral leuk om te vertellen hoe. wat uw spreker ervoor zei, hij sloeg echt de spijker op de kop. Uh, je hebt een doel en, en, en je wil het. En, en, en het zal gebeuren. En dat is het leuke van uh, als je dat in je hebt. Ja. Uh, en als je dan een droom hebt... en je kunt die, die verwezenlijken... ja, daar, daar gaat het om. Maar die, die kwam er bij u dus pas op uw 62 uit eigenlijk? Nou, eigenlijk had ik het eerder... maar ik had de kans nog ik had, ik had nog zoveel werk... en ik, uh, ik moest mijn kinderen nog helemaal... Uh, die moesten nog afstuderen en zo. Dus ik, durf, ik durfde het nog niet te doen... want ik wou ook geen risico nemen. Ik wou alleen beginnen op het moment dat ik dacht van... het zal lukken. En, en uh, hoe lang wilt u daarmee doorgaan? Heeft u daar een idee van? Uh, ik denk tot mijn zeventigste. Dus en nog... ik hoop dat te kunnen volhouden, laat ik zo zeggen. Ja. Ik hoop dat we kunnen doen, ja. Want en, ik wil en, eigenlijk niet stoppen. Dus. En, en is uw leu leven er leuker door geworden, al die mensen die ja, langskomen? Nou, dat is nou een hele leuke vraag. Dank mijn u wel. leven is er heel veel leuker door geworden. Want het is een win-win situatie voor, voor iedereen eigenlijk. <laughs> Je kunt gastvrij zijn, de mensen komen graag. Uh, het is uh, ontzettend leuk, ontzettend positief, ja. ja. Het klinkt goed hoor. Ik ben een stuk gelukkiger geworden. Nou, <laughs> ja. mooi zeg. Ja, dat is heel mooi. Ik Hou denk dat alle ondernemers die uh, eenmaal beginnen, want je zei net dat je zelf ook ondernemen, als het eenmaal loopt, en, dan word je, daar word je gelukkig van, absoluut. Je wordt er gelukkig van, van ondernemen. Ja. Ik vind het leuk om te horen. Ik, uh, ik dank u wel, heel veel succes met Huis ja. de Buijswoord. Ja, heel erg bedankt. Mocht hoor. ik nog eens daar naartoe willen, Apeldoorn was het, hè? Ten noorden van Apeldoorn, Ten noorden ja. van Apeldoorn, in de bossen. Ja, ja, zeker, ja. Ah, mooi zeg. Ja, ja. Nou, over die ja, jam gaan we dan onderhandelen. Het ontbijtje ook. Ja. Maar dan komt nog. Uh, heel veel succes en geluk ja, ermee. Ja hoor, wel bedankt. En fijn dat u gebeld heeft. Ja hoor. Doei. Miranda. Miranda. Hoi. Hey. Hallo, ben je daar? Miranda. Ja? Ben je daar? Ah. Hoi. Hallo. <laughs> Ik roep je al een kwartier man. Sorry, ik ging niets mis op mijn telefoon. Oh, oké. Okay. <laughs> um, jij, ben, jij bent jong als ik het goed heb. Ja, ik ben heel erg jong. Ik ben 22. En, en wat doe je? Ik heb een cateringbedrijf. Dus dan ben je op je twintigste mee begonnen? Ja. Hoe, hoe, hoe kwam je daar dan op? Ik heb een, een geestelijke afwijking. Het meeste afwijking. Ik heb een hele lichte handicap. Ja. Waardoor ik in principe geen vaste baan kan krijgen. En, en mag ik vragen wat die handicap is? Ja, ik heb B.I.H. Uh, ik heb altijd hoofdpijn, laat ik het daarop ophouden. Oké, okay, echt gitsie. Ja, nee, de leer mijn leven. Het wens, zeggen ze. Eh, maar en... zover ben je nog niet? Nee, nee, nee. Maar ik ben twee jaar geleden begonnen... bij mijn moeder samen met van... oké, okay, ik moet wat gaan doen. Ik wilde geen uitkering, dus ik ben een cateringbedrijf begonnen. En had je een opleiding in die richting? Ja, ik, heb, ik ben kop van beroep. Oké. Okay. Ik heb gewoon de opleiding gedaan vroeger. En dat is... Ja, vroeger. Oké, okay, ik ben wel heel erg jong. Maar ik heb gewoon de opleiding gedaan. En uh, ja, ik, ga, ik, ga, ik wil het wel weten ook. Heb je ook een website? Nee, nog niet. Dan oh. gaan we met deze weg. Oké, okay, maar een, een cateringbedrijf. En wat kan, je, wat kan ik bij jou bestellen? Uh, in principe kan je heel veel bij mij bestellen. Voor, uh, voor gewoon diner. Warm lunch, koude lunch. Uh, hapjes. Uh, uh, feestjes, partijen, alles roepen ben eraan eigenlijk. En kan jij heel goed koken? Ja. Ja? ja. en Lekker. ik heb twee koks in dienst, dus ik heb uit vier verschillende keukens kan je kiezen in principe bij ons. W wacht even, je hebt twee koks in dienst? Ja? En je kan uit vier. personeel? Ja. En doet je moeder ook nog mee? Nee. Dus jullie zijn met er zijn drie koks? Ja. En hoe kom je dan bij vier keukens? Ik, ik beheers twee keukens. En dat zijn de? Ik heb zelf de Nederlandse keuken en de Mexicaanse keuken. Ja. En ik heb een Surinamer in dienst. rotti? <laughs> ja, en een Antilliaan. Oh, is er veel verschil tussen? Misschien een domme vraag, maar... Uh, Surinaams is wat pittiger en Antilliaanse is wat zoeter. Oké. Okay. Het lijkt wel op elkaar, maar het is ook niet, niet hetzelfde. Het is dus heel raar uit te leggen, maar als je... Je hebt uh, Surinaamse roti en je hebt Antilliaanse roti En Surinaamse roti is pittig en de Antilliaanse roti is heel erg zoet. Oké. Okay. En hoe gaat het nou? Want je bent twee jaar bezig... Ja. Loopt het goed? Ja, ik ben begonnen met een budget van 50 euro. Gewoon bij ons in de keuken. Ja. En ik heb nu uh, een pand om staan. En ik heb een aantal grote cliënten, een aantal particulieren. Ik heb, ik heb een aantal restaurants die van personeels eten voorzien. Ik heb de gemeente hier zo. Uh, ik heb een aantal particulieren van, waar mensen dan niet meer zelf kunnen koken. Waar ik dan voor kook. Ja. ja. En dan... Dat, dat brengen we dan in principe eigenlijk. En, en hoe is het met, wordt de hoofdpijn daar ook door beïnvloed of niet? Ja, ik, heb, ik kan vier dagen in de week maximaal werken. Maar dan werk ik ook echt van negen tot negen bijna. Ja. En dan op vrijdag stort ik in elkaar. Vandaag had je niet zo'n goede dag? Nee, dan, dan is het echt van, oké, okay, dan lig ik meestal een uur of twaalf in bed. En dan slaap ik ook echt en dan kom ik ook echt heel langzaam op gang. En heb je nu ook hoofdpijn? Nee. Dus het is niet altijd? Nee, het is niet altijd, maar dat is nu ook omdat ik afgelopen woensdag een shunt in mijn nek heb gekregen. Waardoor de druk in mijn hoofd afgetapt wordt. Oké. Okay. Dat moet één keer in de zoveel tijd. Ja, nou, ik had een shunt erin zitten, maar die was verstopt geraakt. Dat gebeurt gewoon wel eens. En daardoor ging het weer wat slechter. En dan kreeg ik weer hoofdpijn. En dan kon ik gewoon niet werken. En nu hebben ze een nieuwe erin gezet. Nou, ben ik als goedzin voor een half jaar hoofdpijnvrij, als het mee zit. Oh, en dan ga je wel op vrijdag werken? Of kan dat nog steeds niet dan? Nee, dat mag nog steeds niet. Dat, dat red ik gewoon niet. Als ik dat dan doe, dan klap ik eigenlijk nog meer door. Ik, ik doe wel vanuit huis dan werken. Ik doe de administratie dan thuis. En ik doe bestellingen door, door, ja, doorbellen en zo. Maar ik ga niet fysiek meer in de keuken. Ja. En hoe is het ondernemen? Vind je het leuk? Ja. In de eerste instantie had ik echt zoiets van, daar begin ik Ja. Maar na een jaar had ik echt zoiets van, oké, okay, dat wil ik blijven doen. En ben je een goede ondernemer dus ook? Of heb je gewoon een beetje geluk? Nou, ik heb in, in het begin heb ik heel veel geluk gehad. Maar ik heb ook echt al een periode gehad dat ik denk van... Oh, help, hoe bind ik het aan, hoe mijn eindjes aan elkaar? Ja. En wat maakt jou nou tot een goede ondernemer? Uh, mijn grote mond. <laughs> ik kan veel eten in. Nou, dat is niet alleen. Nee, ik, ik heb vooral... het, het uh, Hoe moet ik het uitleggen? Ik heb vooral... Ja, mijn positiviteit in mij, want ik ben altijd positief erover. Ja. En mijn spontaniteit, en daardoor ben ik ook wat vrijer. Ik, ik heb gewoon zoiets van, nee heb je, ja kun je krijgen. Als je uh, een nieuwe klant wilt bijvoorbeeld? Of een ja. potentiële klant? Ja. En dat ja, werkt echt... ja, in. Ik, ik woon nog in Almere en ik heb ook de gemeente Almere gewoon binnengehaald. Ik heb gewoon daar gebeld van, jongens, hallo, dit ben ik. Ik heb wat, uh, eerst even proeven, daarna praten Oké. Okay. Oh, leuk, ja. Dat is wel leuk om binnen te komen, hè, met allemaal hapjes. En wat vindt Annemarie Jorritsma nou heel lekker? Uh, vis. Vis? Echt waar? Ja, maar ze, ze lust niet alle vis. Ik <laughs> weet het, wel, het ook het nog. Ze is half vegetarisch. Dus is, is ze half vegetarisch? <laughs> ja, ze eet wel vis, maar ze eet heeft vlees, dus echt, dat is echt als af en toe irritant. Oh, echt waar? Niet zeggen. Ja. Dat moet je niet zeggen. Het is een klant. Ja, maar ze is wel heel erg lief. <laughs> Precies, hartstikke lief. Ze eet veel. En niet meer trouwens misschien. Of, dan weet je, ja, ik weet het ook helemaal niet. Hé, hey, uh, Miranda. Ja? Succes. Ik heb eigenlijk nog een leuk voorstel voor jullie. Oh, kom je koken? Ik wil binnenkort papies komen brengen. Oh, goed. Op een vrijdag, ja? Ja, is goed. Ja, te gek. <laughs> ja, ik wil dat echt. Ja, ik ben gek op eten. Ja, wat vind je lekker? Nou, ik hou, ja, dat, ja, ik hou wel van dat, dat Surinaams en Antilliaans klinkt heel goed. Nee, dat, ik ben zelf iets minder enthousiast over Mexicaans, maar ik zou zeggen, verras ons gewoon. Quartoutje um, plat van alles en nog wat. Nou ja, ik wil niet te hebberig zijn, maar uh, <lacht> het klinkt wel goed, ja. Dat noem je bij ons een platootje rotzooi. <laughs> nou ja, doe maar. Dat is echt van alles en nog wat door elkaar heen. Oké, okay, en uh, hoe spreken we dat af? ja nou, een week of uh, twee drie ik kijk even naar de regisseur hoe lang ben jij hier nog want wij wisten altijd over twee weken zou dat kunnen uh, waarschijnlijk wel want, uh, want wij hebben wisselende regisseurs hè? de presentatoren die houden altijd dezelfde dag de regisseurs die, die draaien door zoals dat heet of ik weet niet of ze draaien door maar die uh... maar in ieder <laughs> geval dan hebben we dezelfde regisseur die wil dat ook graag en die okay. eet ook trouwens wel heel veel hoor. maar maar goed, maakt niet uit. Hé, hey, maar wat een leuk idee. Moeten we daar wat voor terug doen? Als jullie voor de drank krijgen, oh, ik het eten. Oh, dat doe ik. Dan zorg ik voor de. de uh, drink je wijn? Nee. Oh, wat, wat wil je dan drinken? Uh, champagne? Ja, is ook wijn? <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Er zit een heel groot verschil in. Nee, hallo. Champagne is wijn. Dat, maakt mij, ik, ik, dat weet ik toevallig. Dat is wijn. Maar maakt niet uit. Uh, met bubbeltjes. <lacht> we gaan even, um, even. Ik geef je even terug aan de regisseur, kan dat? Dan ga ik naar ja, de volgende goed. bellen en dan kunnen jullie even wat afspreken. Ja, dat, dat laat ik me niet ontzeggen Dankjewel. Is goed. Bedankt voor het bellen en tot over twee weken dan. Heerlijk. Doeg. Uh, Ed. Ja. goedenavond of goeienacht. Heb je ook iets in de aanbieding te vallen? Nou, ik heb een kort stukje gehoord, omdat ik even nog bezig was met een klant. Uh, ik hoorde van degene, die Turkse jongen die daar begonnen is, die toch wat bereikt had. Ja vond ik wel leuk, alleen hij had dus helemaal geen voorbeeld had ik. Nee. Nee, ja. Nou, ik, uh, ik had het wel, tenminste. Ik was al ergens mee bezig. Er zijn zoveel bedrijven die uh, eigenlijk uh, teloorgaan door dingen die ze niet meer zien en dingen die ze vergeten en geen nieuwe ideeën aanboren. En ja, ik heb toen een script geschreven. En uh, ja, ik heb toch een voorbeeld gevonden... want die kwam later met een boek uit... nadat ik mijn script heb geschreven. En dat was Jim Stolzen. Wacht even. Ik moet... Even... Heb jij zelf een onderneming? Nee, ik werk uh, bij een onderneming. En ik zit in het bestuur van een onderneming. Oké. Okay. Maar, en wat zei nou... Jij had een script geschreven? Ja, waarom sommige bedrijven gaan. Philips... T-Mobile, KPN, waarom, waarom het allemaal zo slecht gaat. En ik vind het juist een uitdaging bedrijven die potentie hebben... dat die, dat die teloor gaan in ons Nederlands bedrijfsleven. Maar, maar die, die bedrijven die je net noemde, die gaan toch niet uh, teloor? Dan gaat het toch nog wel... Ja, KPN? Nou, dat gaat, kijk, nou ja, ze hebben geen winst meer, ze moeten dingen af gaan stoten. Omdat ze gewoon dingen vergeten en niet zien. Ja. Ondernemers zien wat ze niet zien... En dat, is, en dat is juist zo jammer. En, en, maar, en wat, wat doe je dan met dat script? Nou, dat, uh, dat heb ik gemaakt. Dat heb ik toen opgestuurd. En dat heb ik ook naar Jim Stolz opgestuurd. Die is bij jullie ook in Kaarseldoener geweest. Ja. Ik ben er ook nog op de, op de radio geweest. Ja, dat een hoop bedrijven eigenlijk. Ja, uh, je krijgt gewoon meer concurrentie. De markt verandert, uh, de aandacht aan de klant wordt verloren. En dat vergeten de meeste bedrijven. Ja, maar ik wil even weten wat jij dan met dat script doet. Je hebt dat opgestuurd het, en, die, en heeft hij een boek van jouw script gemaakt? Nee, die, die, ik heb dat script naar hem toe toegestuurd, naar Jim Stolse. Ja. Ik had toen eens wat van hem gehoord en toen heb Jim Stolze contact opgenomen. En toen heb ik, en toen heb ik zijn boek heb ik gekocht, want hij zou een boek uitbrengen en dat hij het uitverkocht. Ja. En, dat, en hij, hij had precies dezelfde gedachte goed als ik had. En dat vond ik zo prachtig. Maar en wat doe je nou met mijn... dat script? Dat, dat, dat is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Je hebt het naar hem opgestuurd? Ja, ik heb, een, ja, ik heb dus een stuk opgemaakt. Waar, waarom bedrijven, waarom, uh, waarom die niet goed gaan en waarom dat terugloopt. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar wat gebeurt daar en, die op? Heb ik, en Nou ja, goed. Ik heb dus een verhaal over Jim Stolzen gehoord. Dat was dus in uh, kunststof. Ja en toen en heb je mijn... het naar hem opgestuurd. Dat heb ik ook allemaal nog begrepen. Ja, ik heb het opgestuurd. Ja. En ik heb dat bericht op, opgekregen. Hij zegt, nou, hij zegt ik heb respect zoals je de dingen benadert. Ja, ik heb ook gezegd dat exact hetzelfde gedachtegoed vertaal je. Wat jij vertelt. Nou, Jim zegt, uh, die heeft gezegd dat hij dus een boek uitbracht. Die heb ik dan gekocht. Ja. En er staat precies hetzelfde in wat ik wat, uh, wat ik ook in mijn gedachten had. Nou, ik vond het zo leuk om van hem support te krijgen. Dat, uh, ja, de, in, bij de meeste bedrijven is het zo... Ja, ze, ze gooien 75% om nieuwe klanten te werven. Ja. Dat is rationeel, maar emotioneel wordt er niet aandacht besteed aan de bestaande klanten. Nou, je bestaande klanten... dat is natuurlijk uh, ja, het buurman effect, het mond-op-mond -mond reclame... wat het minste kost en wat het meeste opbrengt. Dus aandacht naar je klanten toe, om die te houden. Dat is de kunst, niet enkel werven. Nou, en dat is mijn slogan... Om een bedrijf, om die te bekijken waar gaat we naartoe? Maar, het maar, maar, maar Ed, Ed, Ed, uh, wat doe je daar nou mee? Ga je dan naar bedrijven toe om ze te helpen? Of, uh, of heb je nee, dit gezegd en blijft nee, daarmee? Nee, bij ons bij, bij ons ook in uh, bij ons in de TCA ook. Er zijn er veel dingen. We kunnen gewoon veel meer markten aanboren. Maar we zien het gewoon niet. Nee, dat snap ik. En, maar, en, dus, maar, maar leg jij ze dat dan uit en luisteren ze dan ook naar jou? Nou, ik heb een hele goede directeur die er helemaal voor open staat en de man is, heeft goede innovaties. En uh, we kunnen heel goed samenwerken en we hebben al heel wat bereikt met die TCA om een hoop klanten terug te krijgen. En de klantvriendelijkheid, dus de goede service, de aandacht die aan de klanten geeft, de producten die aan de klanten kan leveren. Nou, we hebben dus uh, al een heleboel contracten hebben we dus, uh, gemaakt met verschillende bedrijven. Dus het gaat oh, goed. Ja, het gaat heel goed. Kijk, en dat is juist leuk, omdat we eerst bijna failliet waren. Nu hebben we geld in kas en we hebben contracten. En dat in de tijd van een crisis. Kijk, en dat vind ik juist de kunst. Om dus, het is makkelijk om in een bedrijf te stappen die heel hoog naar de top, top is. Nee, een bedrijf die op zijn kont ligt, bijna om die weer op te om die weer op te kalafateren. Nou, dat, is, dat vind ik een hele leuke sport. En daar interesseer ik mij voor. Om te kijken, wat, wat kunnen we doen? Wat kunnen we verbeteren in zo'n bedrijf? Ja, nou, heel veel plezier daarmee. Ja, dat is absoluut. Terug. Ik zeg, nou ja, goed. We hebben al een uh, heleboel grote bedrijven. We zijn met de Wester Gasfabriek. We hebben contracten met de RAI lopen. En het gaat zomaar door. We hebben de klantenkaarten. We hebben meteen een mondelinge klantenafhandeling. Dus het gaat goed met deze, met... ja. Ja, de mensen kunnen meteen ook, een, als ze de, de rit hebben gedaan, kunnen ze, dus, kunnen ze dus meteen een paar sterren geven of ze goed bediend zijn of niet goed bediend zijn. Nou, ja. dat kun je in kaart brengen en dan kun je zeggen, nou, dat en dat is het. Wat kunnen we verbeteren om toch die klantenkring vast te houden en groter te maken? Nou, ja. dat vind ik belangrijk. Ja, Aandacht et... aan je klant. Ik begrijp het. Ik dank je wel voor het bellen. Oké. Okay. Goeienacht, hè. Dag heer. Doeg. Goed, wij gaan zo meteen door met de bellen. Ik ga ook even kijken of er getwitterd is of gemaild. Maar ondertussen gaan wij met z'n allen ook even luisteren naar wat muziek. En die komt van Kate Bush, Wildman. Ik zeg ik helemaal niet, Kate Bush heeft een nieuw album uitgebracht. Het heet 50 Words for Snow. En dit nummer, dat noemde ik net al, of de titel noemde ik net al. Het is Wild Man. Uitgekomen deze maand, november 2011, staat op mijn lijstje. Wij hebben het over ondernemen. Hoe ondernemend bent u? Heeft u een bedrijf? Uh, wilt u een bedrijf? Uh, nou ja, als u een bedrijf heeft, bent u dan een succesvol ondernemer? Of gaat het uh, wat minder goed? Bent u wel eens failliet gegaan? Uh, Droomt u ervan om ooit voor uzelf te beginnen? Zit u nu in een vaste baan waar u helemaal niks aan vindt, misschien? En u kunt ook nog ondernemend zijn zonder een bedrijf te hebben... doordat u gewoon allerlei dingen doet de hele tijd en aanpakt. En wat is dat dan? En hoe leuk is dat? En... Um ja, hoe, hoe, hoe leuk is het überhaupt om te ondernemen? Nou, dat soort vragen wil ik graag aan u stellen. 0800 1121 als u wilt bellen. 0800 1121. Als u wilt mailen, casaluna.ncrv.nl. Dat is gek, er komt helemaal geen mail binnen. Dan denk ik altijd dat er wat is met dat apparaat. Oh, er komt er wel een binnen. En uh, dan is er dus niks met het apparaat. En dan hebben we ook nog de, voor de twitteraars hashtag Casaluna. Ik doe dan maar gelijk even dat mailtje. Uh, gaat het wel over uh, ondernemen? Ja, het gaat erover. Geachte heer, ik heb hier al eens eerder over gebeld, dus stuur nu maar even een mailtje. Ik ben tegenwoordig kostuumontwerper. Ik heb oktober jongstleden mijn eerste show gegeven van theatrale en experimentele kostuums. Volgens mij heb ik daar mee gesproken met die jongen toen. Ik werk nu aan de tweede show voor uh, februari. De show was zeer succesvol en ik ben toen gevraagd om bij themafeesten te zorgen voor de decoratie en voor danskostuums. Dans tussen haakjes. Dus kostuums en dans andere kostuums. Dus het loopt allemaal heel goed. Ik heb nog geen website, maar die gaat er binnenkort komen. Ik sluit mij volledig aan bij de eerste mevrouw die belde. Ondernemen is topsport. Ik doe ook alles zelf, maar ik word er heel gelukkig van... omdat er mijn hele ziel en zaligheid in ligt. Ik raad iedereen aan zijn hart te volgen in zijn of haar werk. Met vriendelijke groet, Evert Akkermans. Dankjewel Evert, voor deze mail. Uh... <lacht> Ik zie nu een tweet. Ja, moet, nou, moet ik hem nou voorlezen of niet? Ja. Het is wel grappig. In mijn stem wordt altijd vergeleken met die van Thijs van der Brink. En deze meneer Kabeljauws, Laurens Spierings, die schrijft... Luister voor de eerste keer naar Kaasloenen. Kaas We bestaan al jaren. Um, en als Thijs van der Brink de presentator is... dan toont hij een ander gezicht dan op tv... Mooi werk. Uh, maar Thijs van der Brink is niet de presentator... maar het is wel zo dat mijn stem daar enorm op schijnt te lijken. Uh, maar bedankt voor deze tweet. Een mooi compliment. Um, even kijken aan de telefoon. Serge, goedenacht. Ja, goedenacht, uh, Klaas. Ja, dat ben ik. <laughs> Hoi. Hallo. Ja, ik ben ook ondernemer. En daar heb ik altijd van gedroomd. En uiteindelijk ook geworden. Zes jaar geleden ben ik begonnen... in uh, kluizen brandkassen te handelen en te openen. Dat doe ik nog steeds. En, uh, daarnaast uh, handel ik dan ook in kluissloten. Hoe kom je daar nou op? Ja, daar, daar rol je in. Ja, dat gebeurt. Ja, ja maar hoe, hoe rol je in brandkasten en kluizen? Uh, ja, via ja, via. Ja, ja, ja. Hoe word je kok, ja. Ik heb altijd wel wat met sloten gehad en met sleuteltjes. Dus dat, als kind ook, had ik een trommeltje met allemaal sleuteltjes. Dat vond ik heel leuk. Ja. Ja, op een gegeven moment kun je bij zo'n bedrijf werken die een kluissloten handelt in, in, in Europa. En dan doe je dat zes jaar. En dan uh, ken je het wereldje en dan wil je toch voor jezelf beginnen. En dat, dat kriebelde altijd en op een gegeven moment doe je dat. En, en wat is er goed aan jouw brandkasten? Nou, mijn, ik denk eerlijk, mijn brandkasten zijn net zo goed als die van mijn concurrenten. Uh, ik denk dat een stukje voorlichting, eerlijke voorlichting over een brandpluis uh, het onderscheid kan maken. En uh, het, een van de dingen die ik toch altijd ook wel zeg, ja een brandkast is, is prima, maar ze uh, zijn allemaal te kraken. Ja, ja. ja. Dus er is geen brandkast uh, die niet te kraken is. En, uh, er zijn brandkassen, die lichte kastjes, die zijn vaak in, in 15 minuten uh, te kraken of een half uur. Het zijn vaak die bouwmarktkluisjes. Uh, ja, daar probeer je toch een beetje eerlijk over voor te lichten. En hoe zwaarder een kluis, hoe zwaarder inbraakwerend... hoe langer het duurt, tot, tot, hè, tot een uur of twee uur, drie uur braakwerend. Dus dat uh, probeer je eerlijk voor te lichten. Ik, ik kende het woord uh, brandwerend, kende ik wel. Maar braakwerend had ik nog nooit van gehoord. Maar dat bestaat dus ook? Ja, een kluis is... Uh, ja, een kluis is eigenlijk puur zek braakwerend, dus ja, daar kom je moeilijk in. Ja. En dan heb je een brandkast, en een brandkast is puur zek brandwerend alleen, en eigenlijk niet inbraakwerend. Oké, okay, dat wist ik ook niet. En, en dan heb je brandkluizen, die hebben beide eigenschappen. Oké. Okay. En dat verkoop ik natuurlijk het liefst. Kluizen leveren mij wat meer op, natuurlijk, maar <lacht> qua bescherming biedt dat aan beide kanten iets. Is er veel vraag naar kluizen en brandkluizen en brandkasten? Ja, heel veel vraag. Ja. Ja. Wie, ik heb nog nooit overwogen om een brandkast te kopen. Wie doet dat dan? Wie koopt dat? Iedereen. Oh. Uh, om, ja, om, om verschillende redenen. Uh, Sommigen hebben natuurlijk een, een aanvaring gehad met een inbreker. Of een ervaring met een inbreker gehad die het dan opeens willen. Sommigen moeten het kopen voor de verzekeraar. Uh, dan heb je een categorie wapenkasten. Die moeten het voor het wapen in op te slaan. En uh, je hebt er ook mensen uh, die een kastje kopen voor privé dingen die de kinderen niet mogen zien. En dan moet je denken aan, aan, aan, aan seksartikelen. Dat de, de, de kinderen niet meer te deel door het huis door te rennen. Oh. En, en, en, en dat soort categorieën heb je. Sommigen die willen juwelen bewaren voor, uh, van, van de ouders, erfstukken. Ja. Yeah. Dit is een hele, hele doelbewuste groep. En ook eentje is dan vaak wat triester als een, een kind overleden is. Dat ze een kast, een brandkast of kluis kopen om uh, foto's en, en wat laatste herinneringen van, de, van hun kind in, in willen stoppen. Dat, dat mag gewoon nooit, uh, nooit verloren gaan. Ja, ja, ja. is ja. Hoe is dat En je doet dat nu zes jaar hè, voor jezelf? Zes jaar voor mezelf. En uh, als Save to Lock, Het is een, een eenman, of een VOF. Met vijf ja. man en vorige maand heb ik een nieuwe firma opgericht, dat is dan Nok En die gaat dan handelen in kluisloten in Europa. En dat is een Duitse site. Oké, okay. want je komt veel in andere landen, ook in andere Europ Europese landen. Ja, ja, ja heel Europa uh, bedien ik als het moet. Ja. Dus Duitsland is voor mij een hele grote markt, uh, zeker op kluisloten kluizen niet zozeer, want de meeste in Duitsland, de meesten komen uit Duitsland, dus daar zijn ze vaak goedkoper. Uh, ik importeer ze uit Duitsland, dus als ik ze naar Nederland breng en dan terug ga verkopen, dan, dan gaat dat ten koste van mijn marge, maar kluis sloten, dat, uh, dat is wel goed voor mij te doen in Duitsland. En dat is heel leuk. Ja, en, en, en daarvoor werkt je ook in die sector, maar uh, sinds je voor ja. jezelf, jezelf werkt. Die ook een kluisloten deed, maar dan was het voor een baas en nou is dat mijn, ja, mijn concurrent hè, of mijn, mijn collega. Het is, uh, het, uh, ja. is het leven leuker geworden? Voor mij wel, ja. Uh, ik ben nu uh, terug van een kraak, mijn kluis moeten openen net en uh, ja, daar ben ik nu van terug, uh, terug naar huis aan het rijden. Dat heb je s'avonds ook af en toe of s'nachts. Even, het is, ja, zeker. Ik heb minder rest, laat ik het zo zeggen. Uh, dan voor een baaswerk. Ik weet niet wat het is. Ja. Uh, als hey. ik fout maak, vind ik dat ook minder erg. Want het is ja voor mezelf. En je hebt net een kluis gekraakt, zei je? Ja. ja is, ik, ik moet dat wel vaker s'avonds. En dan uh, rijd ik terug en dan luister ik naar jullie programma. Ja. En uh, dit onderwerp wat, wat jullie nu hadden, dat uh, sprak me aan natuurlijk. En uh, hiervoor die... die, die uh, ik hier voor met die Turkse meneer. Ja. Dat zat voor mij ook een parallel aan. Uh, want ik, heb, ik ben begonnen met, met LBO, Lagere Landbouwschool. Uh, toen MTS, uh, toen HTS. Uh, voor mij is nog dus een hele lijn weg geweest, die schoolgang. Omdat ik zwaar dyslectisch was. Nog ja. steeds, maar ik, daar groeien wel overheen. En ik, werd, ik was altijd het domme jongetje van de klas, omdat ik gewoon niet kon lezen en schrijven. En dat, dat heeft mij wel getekend uh, en daar heb ik me wel uh, doorheen gevochten en daarom ben ik uiteindelijk ook, denk ik, ondernemer geworden om dat gevecht wat ik op mijn school heb moeten leveren tegen die taalbarrière. Hè? Want als je niet kunt, uh, slecht kunt lezen, slecht kunt schrijven, in mijn tijd, in de jaren tachtig was je dom en als je dan geen wiskunde kon, ja, dan had je geen wiskundeknobbel. En dat vond ik altijd onrechtvaardig, want wiskunde vond ik heel makkelijk. Maar als je niet kunt lezen, kun je geen geschiedenis, kun je geen aardrijkskunde. Wiskundeopgaves kon ik alleen als het opgeschreven stond. Dus als er een, een, een omschreven som was. Ja. Jan moest naar de winkel en die, uh, kocht appels en had een tientje. Dat, dat kon ik niet, want ik snapte niet wat er stond. Ja. Omdat ik dat lezen niet had. Dus dat het nu zo goed gaat met het bedrijf, dat geeft veel voldoening? Het geeft veel voldoening. Zeker omdat ik nu in Duitsland, uh, ik heb een hele grote plan binnengehaald vorige maand in Duitsland. Ja. En uh, uh, en uh, heb ik op mijn Duits, wat ik in de tussentijd wel, wel spreek, gelukkig, heb ik in buiten, ja, daar zitten onderhandelaar daar met, op het hoofdkantoor. En dat is dus voor, voor uh, 27 landen. En gewoon in mijn eentje zitten onderhandelen geworden. En gewoon heerlijk eruit gekomen. Ja, nou, hartstikke goed. Serge, ik wil graag uh, jou bedanken. Omdat het nog best wel veel bellers zijn. En niet zoveel ja. tijd. Uh, Zeker. Dus, dus heel veel succes met uh, de brandkast. Er staat nog een, een grapje binnengekomen op de, uh, Twitter: um, uh, Doortje heeft een tweet gestuurd. En die schrijft: Braak weer in de kluis. Daar ga je in zitten als je misselijk dreigt te worden. Of nee, het is een vraag. Ga je daar zitten als je misselijk dreigt te worden? Ja. Ja, ja. Uh, ja, in inbraak, ja, inbraakwerende kluizen. Ja. ja. Hé, hey, uh, dankjewel hè. En succes. Dank je. Oké, okay. en goede reis. Doeg. En dan nog, uh, hadden we ook een, een tweet van Lampje. En die schrijft, Kasteluna, wat oh nee, uh, schrijft ze? Petje af voor de dame met haar catering. Ik wens haar heel veel succes en bovenal veel gezondheid. Ja, en dat uh, doen wij ook. En ze komt binnenkort. Ik ben heel benieuwd. Zullen we het dan nog even vragen? Even de mail. Hoi, ik probeer een bedrijf op te starten en dat wil maar niet lukken. En ik wil eens een keer mijn verhaal doen. Wat ik normaal nooit doe en ik wil jullie bellen. Kom ik er gewoon weg niet door? Ja, er wordt veel gebeld nu. En zo, gauw, oh, zo gaat het al mijn hele leven, schrijft hij. Wellicht een teken om gewoon aan de zijlijn te blijven staan? Hendrik. Nou, 0801121. 1121 Bel nou even, Hendrik. We gooien er meteen in. Zo ga je gebeld. Na mevrouw van de Poel, bijvoorbeeld. Eh... Um, Hendrik, dus 0801121. 1121 uh, Mevrouw Van der Poel, bent u daar? Ja, ik ben daar. Ja. Ja, ik hoor allemaal succesverhalen van mensen die uh, het zo goed doen. <laughs> nu wil ik niet direct een, een bedrijf starten, maar ik schrijf mooie gedichten. Maar mijn god, ik weet niet hoe ik, dat, hoe ik die aan de man moet brengen. Ik heb bijvoorbeeld één gedicht, dat heeft een, een, iemand die, die is een hobbydrukker Die nog op de oude wetse manier... Met de hand gezet. Ik heb honderd, kleine honderd exemplaren. Een driekleurige druk. En het ziet er prachtig uit. En, maar ik, ik weet niet hoe, hoe ik ze slijten moet. Ja, dat is waarschijnlijk lastig. En hoe probeert u het dan? Heeft u de radio aan? Als ik... Ik, ja, nee, nee. De, ja, nou, helemaal. U hoort hem niet. Hij staat wel aan, maar hij is, hij is zacht. Hij is... Okay. Moet ik hem echt helemaal uitdoen? Nee, ik weet het niet, maar ik hoor nu een echo. Ik kom zelf terug. Ik heb geen echo, maar ik zal, ik zal hem dan even maar uitdoen. Zo, nou, stek, stekker eruit. Weggooien gelijk. Nee, het helpt niks. Een uh, gedicht, u heeft honderd, honderd boekjes. Nee, ja, van één, één gedicht. Die man die, die wilde wel één gedicht voor me drukken, maar meer niet. Want uh, hij uh, drukt liever voor, voor zichzelf. Hij had geen zin om allerlei opdrachten van mensen ja. aan te nemen. Dus, maar goed, het is... Het is maar de, daarnaast heb ik nog, nog meer gedichten. En ik, nou, ik weet echt niet hoe, hoe ik dat nou zeg aan de man moet brengen. Maar, maar wat wilt u dan met dat aan de man brengen? Wilt u ze verkopen of wilt u dat mensen ze horen? Mensen ze horen en, en, en dat ik er ook wat, wat uh, financieel uh, uh, wat uitsleep. Ja, maar dat is heel moeilijk met dichten. Ook professionele dichters. Het is moeilijk om, om met dichten en met poëziebundels geld te verdienen. Er wordt er altijd maar heel weinig van verkocht. Maar dat probleem kent u dus? Ja, dat, dat, dat weet ik van, ja. Uh, over dat uh, horen gesproken, daar kunnen we natuurlijk wel iets aan doen. Hoe dan? Nou, door nu een gedicht voor te lezen. Nu een gedicht voor te lezen. Dan horen heel veel mensen dat. Alleen, Alleen. krijgt u er geen geld voor, vrees ik. Nee. <laughs> nou, ik heb, ik heb één keer een gedicht voorgelezen en toen heeft er een meneer gereageerd in Amsterdam... en dus achteraf was het een hogeleraar Duits... of leraar Duits, en... Uh, nou ja, die, en er was toevallig dat gedicht wat dan uh, gedrukt is. En uh, die heb ik toegestuurd. En een man was heel enthousiast. En nou ja, hij... Uh, nou goed, heb ik dan tien euro voor, ge, voor, voor gekregen. Nou, maar ja, daar is het bij gebleven. Nee, je weet het nooit. Uh, hoe lang is het gedicht? Wat ik nu... Ja, ik pak er zo maar even eentje uit. Een van de laatste... Uh, de evolutie. Nou, ik denken. Anderhalve minuut of zo. Weet ik veel. Nee, mag een het? Minuutje, minuutje. Een minuutje mag, ja. Nou, okay. de mens heeft zichzelf benoemd tot de koning der schepping. Door de eeuwen heen heeft de mens zich geroemd om zijn redelijk denkend verstand. Dat wij ons verantwoordelijk zouden voelen en zorg zouden dragen voor alles dat op onze mooie groene aarde groeit en leeft, dat moet de bedoeling van de schepper zijn geweest. Toch met zijn vindingrijke geest heeft de mens deze opdracht uit het oog verloren. Het mensdom is verwoorden tot een allesverwoestend beest... op jacht naar macht, goud en geld. De hoogte van de koers, de aandelen, dat is wat telt. Dat er een schat aan schoonheid verloren gaat... die de natuur ons biedt, dat deert de heren, economen en handelaren niet. Stilstand is achteruitgang. Dat is de leidraad der economie. Dus produceren, meer en meer en meer en meer... Kopen moeten wij meer en meer en meer en nog meer. Gebouwen moeten hoger en hoger en hoger en steeds hoger. Vrachtauto's, vliegtuigen, tanks, het moet allemaal groter. Groter, groter, nog groter. Wegen moeten er komen. Breder en meer, breder en meer. Breder en meer, veel breder, nog meer. Alles moet vlugger, vlugger, vlugger, vlugger, vlugger, vlugger. Want tijd is geld. De wereldeconomie is een groot dolgebreid vliegwiel dat niemand blijkt te kunnen stoppen. We kunnen alleen nog op een wonder gokken. De wereldwijde ramp die wij niet eerder wilden zien, heeft zich hier en daar reeds voltrokken. Het zou beter zijn geweest voor onze mooie groene aarde als de mensen apen gebleven waren. U kunt mooi voordragen, u moet er zelf er wel bij verhuren, denk ik. Nou ja, dat is ook zoiets. E, e, e. Ja, nou ja, goed. <laughs> ik, vond, ik vond het leuk om te horen. Ik, ik zou er niet in. Ik, af en toe dacht ik: ja, het is een gedicht. Maar soms dacht ik: nee, het is geen gedicht. Maar ja, ik ben ook, het was wel mooi. Maar goed, ja, ja. ik weet niet wat ik ermee kan doen. Ja, ik, ik kan u ook niet echt helpen, moet ik, ik eerlijk zeggen. Het nee. is met gedichten, nee, ik zei het net al, het is altijd lastig. Ja. Maar ik vond het in ieder geval uh, leuk dat u uh, iets wilde voorlezen bij ons. Okay. En als u het goed vindt, tenzij u nog iets heel belangrijks te zeggen heeft... dan, uh, dan wil ik graag naar de volgende beller, want we worden best vaak gesproken. Ja, ja. Nou, aanstaande uh, uh, 11 december, dan ga ik naar een bijeenkomst... en dat heet Worldwide candlelight of zoiets dat is een, een ceremonie een ceremonie voor ouders die een kind, kindje verloren, kind verloren ja. hebben. En heb ik heb een gedicht over, en de titel is De glimlach van mijn zieke kind. En dat is zo mooi dat de mensen die gaan bijna de, die ik heb van gisteren nog voorgedragen door een klein clubje en ze gaan niet eens klappen. Ze zijn allemaal stil. Helemaal stil. Uh, uh, mevrouw van der Poel maar goed. Nee, ja, nee, ja de, uh, nee, blijft ze nog heel even hangen als u wilt. Uh, ja, het is een beetje een rare overgang, want u vertelt net iets over, over ziekte en zo. Maar uh, ik heb iemand aan de telefoon. Misschien herkent u de stem nog. Dag, meneer. Hé, hey, hallo, mevrouw van der Pool. Hier spreekt het Helco Prins. Oh ik... ja, dat is die meneer. hallo. Ja, dat is die meneer die mijn gedicht gekocht heeft. Ja, is hij er nou nog? Want ik heb het gevoel dat die weg is. Bent u er nog? Meneer Prins uit Amsterdam. Oh, meneer Prins is weg. Ja. Nou, ik ook. Ach, dat is nou jammer. Ja, die. die jammer. Hij, hij, hij was aan de lijn. welde be, be, meteen. Kijk of hij er weer, ja. weer komt, hoor. Ik denk dat hij weer komt. Oh, oh. Dus wel leuk. Dan voel ik me een soort uh, adres-onbekend. Hè? Dat is altijd zo leuk <lacht> dat mensen dan met elkaar in gesprek komen. Dat wil ik, wil ik ook wel eens meemaken. Dus, uh, is hij er weer? Ik hoor wel mezelf de hele tijd terug. Is meneer Prins er? Nee, hij is er niet. Nou, dat is jammer. Dank je. Nou ja, goed, u heeft elkaars gegevens, want hij heeft een keer wat ja, bij he, u gekocht. Ja, hij moet mijn adres hebben. Ik was heel benieuwd wat hij wilde zeggen. Maar uh, ik ja. dank u wel nu voor het bellen, want we gaan dan toch maar door naar de oh. volgende. Ja. En uh, bedankt nogmaals voor het lezen ja. van het gedicht. Oké, okay. dag meneer. Dag, uh, we hebben Hendrik aan de telefoon van de mail. Ja, goeie, goedenavond, goeie ochtend, <laughs> als het nog goed is. is dus, ja, precies, uh, ja, voor jou gaat het, hetzelfde. Het was ik ga nog even het mailtje voorlezen, want Be een beetje treurig, hè? Ja. Ik probeer een bedrijf op te starten en dat wil me niet lukken. En Ik wil nog een keer mijn verhaal doen, wat ik normaal nooit doe. En ik wil jullie bedden, maar ik kom er gewoon niet door. En zo gaat het nou al mijn hele leven. Wellicht een teken om gewoon aan de zijlijn te blijven staan. Ja, dat klinkt, het... uh, klinkt een beetje dramatisch allemaal. Ja, dat klinkt niet vrolijk. Nee, nou goed, het, het komt omdat ik nu... Ja, ik luister ook toevallig nooit naar jullie programma. En ja, daar gaat het, het al mis. Het, uh, ja, daar gaat het inderdaad al mis. En ik, ik, zet er, ik, ik zet hem op en ik hoor jullie praten over ondernemers. En ik kom net uit een, uh, ja, uit, uit een, ik, ik hoopte zo een, een, een zakelijke deel wat mijn leven zou veranderen. Ja, en, en helaas uh, weer niet. En, maar wat, wat voor bedrijf ben je aan het opstarten? Nou, ik, ik was bezig met een, uh, met een, uh, met een restaurant. Oké. Okay. dan een, een restaurant in een heel nieuw concept met, uh, met Surinaams eten en, uh, en een soort van wereldkeuken in Den Haag. Ja. Nou, ik heb uh, een hele mooie, mooie ondernemersplan opgezet. Een uh, hele fijne medewerker van de bank, weet je wel, alles, alles goedgekeurd de volledige financiering. Ja. En een, een wereldpand op het oog. En dan, uh, dan uh, heb je eigenlijk alles rond. En dan uh, gaat het pand niet door, omdat uh, de huidige huren en de voururen met elkaar, en de huidige en de met elkaar in het klinje liggen. En een ander pand is dat nog een optie? Weet je, je wordt zo gek van al die, al die bedragen die ze vragen. En, en, en overnamekosten en exploitatiekosten binnen de horeca. En, en ja, het begon ooit als, als een vroege jongensdroom... dat ik dacht van, ik wil ooit mijn eigen restaurant. Uiteindelijk uh, sta ik nu voor de klas als, uh, als geschiedenisdocent. En ja, het is maar een droom die ik maar niet kan... Uh, op een of andere manier het lukt het maar niet. En nu dus weer ook niet. En dan word je een beetje moedeloos. Maar dat is iets wat, wat je je hele leven al meemaakt, als ik de heel goed begrijp. Ja, ja, dus, als ik eigenlijk zo erg me wens om iets op te staan of om iets te beginnen, komt er eigenlijk altijd wel wat tussen waarvan ik denk van ja, is het is eigenlijk voor mij wel weggelegd. Nou, wel, wat een, irritant, voorheen, al, wat, wat ja. een irritante gedachte lijkt me dat. Ja, nee, op een gegeven moment ja, dan, dan ga je wel zo denken. Kijk, in het begin heb je hoop. En uh, tijdens mijn studietijd, ik, ik, ik, ik, ik heb overal gewerkt en, en ik heb eigenlijk van alles verkocht. En mensen zijn tegen mij, jij verkoopt van alles. En uh, zelf, ja, het ja, is... Dus, dus, dat wat je zelf niet interessant vindt om te verkopen of koop je nog. Ja. Ik had een babbeltje mee, ik, eh, ik, ik, ik was commercieel ingesteld, maar uiteindelijk, elke keer als ik dat iets voor mezelf wil gaan beginnen, dan, dan, dan loopt het ergens waar ik echt helemaal niks aan kan doen. Maar ja, uiteindelijk zal het vast wel daarmee te maken hebben. dan ja, loopt het toch hard. Maar waarom denk je dat het er toch wel mee te maken heeft? Want wat je zegt nee. is, het heeft uiteindelijk toch wel, ik kan het gewoon niet, ik, het heeft met mij te maken. Elke keer het dus fout gaat, weet je wel. En, en je, je hebt een, een, een wereldidee. Je, je hebt de, de, de papieren. Je hebt de, de mensen om je heen. De specialisten om je heen die je kunnen helpen. En dan, eh, net als in dit voorbeeld wat ik zojuist noemde. Hè, wat, wat nu net eigenlijk vers is. Heb je alles geregeld. En dan, dan zit je eigenlijk met je hoofd al bij je nieuwe bedrijf. Ja. En dan loopt het eigenlijk, eigenlijk fout op iets waar jij helemaal geen invloed meer op hebt. Nee, maar ja, dan ligt het dus niet aan jou. Je, daar is hier niks tegen in te brengen, denk ik. Maar, nee, want, maar, maar, maar, maar ik vind wel dat je dan als ik het zeg maar, ogenschijnlijk een beetje snel opgeeft. Want uh, een ander pand. Ja. Er is maar, toch niet ik, één geschikt pand in Den Haag? Nee, precies. Nee, maar kijk, ik, ik ben eigenlijk al twee jaar aan het zoeken naar dat geschikte pand. En, en ja, er zijn natuurlijk wel meer panden. Alleen dit was een pand die ook gewoon financieel voordelig was... en voor een startende ondernemer gewoon heel erg handig was. Ja. En, en ja, dit, dit was dus de kans eigenlijk waarvan ik dacht van... nee, ik heb eigenlijk mijn hele leven lang heb ik dingen gedaan... Ja, leuke dingen bij de politie gaan werken, nu voor de klas, allerlei, allerlei leuke dingen. Maar eigenlijk nooit dingen waarvan ik dacht van, ja, dit is eigenlijk wat ik echt heel graag wil doen. Nou ja, en wat ik gewoon heel graag wil doen, ik wil gewoon koken voor mensen. Ik wil gewoon lekker eten, zeggen voor mensen. En ik wil mensen gelukkig maken door ze lekker te zien eten. Dat is gewoon eigenlijk mijn passie. Alleen, ik doe het thuis. Hoe oud, ja, hoe oud ben, ben, ben jij, Hendrik, als ik vraag me? Ja, ik ben 34. 34, ah oh, joh. Er ja. kan ja. nog zoveel veranderen. Ik, ik heb nog even alleen. Ik hoorde al die succesverhalen zo uh, voorbij komen. En ik denk van nou ja, weet je wat, laat ik, laat, laat ik even wat de route in het eten gooien. Want, uh, er, er is nog eenmaal in Nederland. Ja, ja heel, leuk is... om aan het eind van de uitzending nog even de sfeer te verpisten. Ja, sorry, ik wilde net aan het uh, midden van de uitzending doen, maar uh, ik kwam niet door. Ja, je kwam er niet door. Ja, je hebt echt wel veel pech. Maar um, ik zou het toch nog niet te moeten opgeven, geloof ik. En uh, als je dat nee, restaurant. En, uh, wat zegt natuurlijk ook wel wat, dat de bank het wil financieren, hè, zeker in deze tijd, dan moet het wel een goed plan zijn. Ook echt niet heel zwart-wit. Het uh, was alleen ja, iets van: kijk, ik hoorde al die leuke verhalen voorbij komen. En ja. ik dacht, van ja, dit heb ik nu net eindelijk meegemaakt. Ja, dus week, nu bij uh, Zo'n afwijzing. En ik dacht, van ja, het is ook wel misschien handig om ook iets te vertellen van, uh, van ja, hoe het ook anders gaat. Dat kan, het niet uh, altijd lukt. Ja. Nee, en, ja, en, en ik ben echt geen pessimist, maar ik bedoel, uh, we gaan gewoon verder. We zoeken ook wel door. Er is trouwens, er is trouwens een, een tweet voor jou binnengekomen van Thijs Kroes, ja. die schrijft: uh, blijf positief, anders heeft het geen zin. Als het echt jouw roeping is, dan komt het vanzelf. Hendrik, schrijft hij. Ja, nou, daar dat zijn weer mooie woorden om... om en en boven, 11, je bent 34 ja, man, dat kan nog duizend keer ja, nou, la, volhouden. Ja, nou, volhouden. En uh, het is topsport, heb ik begrepen. En je moet erin geloven, en je moet ervoor gaan, enzovoort. Al dat soort dingen. Uh, ik en hoop een goede gedicht kennen. Ik ja. hoop dat het binnenkort gaat lukken. En bedankt ja, voor het hoop. bellen, hè? En ja, de volgende keer als je belt... Volgens mij, heel vaak belt er bijna nooit iemand. Dan kom je er zo doorheen. Nou, dat is wel Dorotty. Ja, Hij hey, doeg hè. Oké, okay, dank, dank je. wel. Ik kijk nog even weer naar wat mailtjes. Um... Hallo, ik luister naar uw programma. Ik ben afgekeurd, maar kan niet zitten en niks doen. Dus ik kan niet stilzitten en niks doen. Dus doe ik af en toe wat projecten. Bijvoorbeeld een video- of webdesign opdracht. Ik heb geen bedrijf, maar een website gestart. Waar ook social media in zit. En nu groeit deze site. Mensen maken een profiel aan. En er staan daar staan er sinds twee maanden 2000 bloggen op. Ik geef even dat adres. www.meetme. Op zijn Nederlands fonetisch geschreven. Dus IE. En nog een keer IE. M e T M E. .nl. Kunt u daar eens gaan kijken. En... Dan kijken we. Wat, was er was nog wat binnengekomen. Ja. Nog een mailtje van Jan Bakker. Uit Sint-Anna-parochie. Hoi Klaas, ondernemen heb je het over. En dat is geld verdienen en investeren. Beetje egoïstisch. Maar bedenk dat er ook talloze mensen zijn... die heel onbaatzuchtig investeren. Vrijwilligers, mensen die zich inzetten voor de samenleving... die kijken niet aan het eind van de maand op hun bankrekening. Dat heeft geen zin, die vinden het heel gewoon. De bewondering voor die succesvolle, snelle jongens en meisjes... is beter besteed aan hen, lijkt me. Groet van Jan Bakker uit Sint-Anna-parochie. Aan de telefoon, meneer van Schadenburg. Hallo. Goedenavond, ik van Goedenavond. Ja, op het verhaal heb ik het misschien nog wel grappig. U heeft het alsmaar over ondernemers. Ik ben uh, bijna 40 jaar zelfstandig ondernemer geweest. Ik ja. had een winkeltje hier in Zuilen als uh, juwelier. Ja. En ben 25 jaar geleden begonnen met het verzamelen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Zuilen. En 2,5 jaar geleden heb ik de winkel kunnen sluiten. En sinds twee uh, jaar ben ik uh, museum beheerder En hebben we dus het museum van Zuilen hier in Zuilen. Oh, daar heb ik volgens mij al eerder iets over gehoord. Um, en dat gaat goed? Ja, dat gaat goed. Dat gaat, uh, ja, er gaat meer tijd in zitten als wanneer je de winkel hebt. Dus ondernemers zijn er. Maar dat, uh, dat komt heel voornamelijk omdat we dus... ...jaar januari vorig jaar begonnen zijn met het organiseren van een straatreunie. En we hebben dan dus iedere eerste zondag van de maand... ...nodigen we mensen uit van een bepaalde straat in het museum. We hebben een... Lezingtje over die straat, we, houden, we hebben een boekje over die straat, alles wat we weten van die staat aan geschiedenis, dat hebben we dus op papier. En uh, ja, dat zijn feestjes aan het worden. Dat, uh, daar komen mensen van heideren verder op af. En waarom is dat ja, zo leuk dan? Waarom is dat zo leuk? Ja, mensen vinden het toch heel leuk om die mensen waar ze vroeger mee gespeeld hebben op straat, in straat, uh, om die weer een keer tegen te komen. Hm. Maar ook van wie woont er nu in mijn huis? Of omgekeerd, wie, wie woonde er vroeger in mijn huis? Dus die contacten die je dus daarmee creëert... Dat, uh, ja, dat... We hebben er nou maar 21 gehad. En dat heeft zijn eigen ja, gelijk wel bewezen. Het is, het is ja, uiterst populair. En mist u de juwelierszaak niet? Nee, nee, nee, ik was de laatste vijf jaar al drukker met, uh, met het verzamelen... als met de Lincoln. Dus ja, ik had er niet zo moeite mee om de winkel eh, aan de kant te zetten, zeg maar. Ja, en komen er veel mensen op af, op het museum? Ja, dat is echt, echt buitengewoon spectaculair. Er komen ook dagelijks komen mensen nieuwe dingen brengen. Oude dingen dan. Hè. Dus iedere dag weer is dat verrassend dat, dat mensen komen brengen. Iedere keer eh, gisteren kreeg ik nog weer. Hè, want je had hier op Zuiden natuurlijk de grote fabrieken van werkspoor en Demka. Met de ene fabriek meer dan vijfduizend man personeel, de andere meer dan tweeduizend. Ja. Er zit een hele hoop historieën. En uh, ja, er zijn ook nog heel veel dingen van bewaard gebleven. Dat blijkt, er wordt dagelijks nieuwe aanwinsten gebracht. Ja. Nou, ik, uh, ik, het klinkt goed. Het, hoe, hoe heet het museum? museum? Het Museum van Zuiden. Het Museum van Zuiden. goeie naam. www.museumvanzuilen.nl Daar zie je er alles van. Www. Ik ga dat thuis even bekijken, want ik heb nu even geen tijd meer. Maar ik dank u wel, meneer Van Schadeburg, voor het bellen. Alsjeblieft. En uh, ik wens u een goede nacht. Merci. En veel Gelijk. succes met het Museum van Zuilen. Want deze uitzending zit er bijna op. Ik ga nog eventjes het antwoordapparaat inspreken voor Lex Bolmeijer... die aanstaande maandag praat met filosoof René ten Tenbos Ten Bos ontvangt en interviewt zondag de beroemde filosoof Slavoj Zizek... het denkbeest uit Ljubljana tijdens diens Bliksembezoek aan Nederland. Zizek wordt door sommige mensen binnen de Occupy-beweging als held gezien... En dat komt onder andere door zijn stelling dat de neoliberale samenleving is gebaseerd op illusies. Denkt u daar de komende nacht nog maar eens even over na, zou ik zeggen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey Lex, Slavoj Zizek, die staat erom bekend dat hij zijn gedachtegoed met humor brengt. Mijn vraag is of hij dat afgelopen zondag tijdens het gesprek met Ten Bos ook deed. En welke grappige opmerking heeft René Ten Bos onthouden? Ik wens jullie een hele goede nacht en ik zou zeggen maak er een mooi gesprek van. Dat dus, aanstaande maandag in Casa Hier zometeen op deze zender Nachtvluchten. Dat begint altijd met vluchten in het verleden... en dat wordt bijna altijd gepresenteerd door Nora Romanesco. Ik wens u nog een hele goede nacht. Veel plezier maandag dus bij Lex. En wat mij betreft graag tot uh, over een week. En over twee weken gaan wij hier allemaal lekkere hapjes nuttigen. Daar heb ik nu al zin in. nacht, goed weekend, tot later.